3 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. In Utrecht zijn rond het Aakplein in het westen van de stad enkele tientallen huizen ontruimd. Op het plein stond een auto waarin mogelijk explosieven zitten. Verslaggever Jeroen de Jager in Utrecht. Om tien uur zou de politie voor het eerst rond een blauw-paarse golf. Een oud model hebben rondgesnuffeld, ook met een hond. Volgens bewoners rond dat Aakplein zou die hond daarop hebben aangeslagen. Zou hebben staan kwispelen bij die auto. Serieus genomen dus. Explosieve opruimingsdienst erbij. En die hebben een eerste onderzoek verricht. En het gaat nu beginnen, wordt er gezegd. We hebben geen zicht hier vanaf de plek waar ik sta op die golf. Maar de EOD die zou nu dus... Uh, werkelijk die, ja, kijken wat er dan in die auto zou zitten. Minister Donner komt met een nieuw plan voor extra huurverhogingen voor nieuwe huurders in gebieden met woningschaarste. Vorige maand trok hij een eerder plan in, omdat de Tweede Kamer het afwees. Donner heeft nu bepaald dat de huren alleen extra mogen worden verhoogd in de tien regio's met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde per vierkante meter. Het gaat daarbij vooral om gemeenten in Noord-Holland, Utrecht, Midden- en Oost-Brabant en Gelderland. De maximale extra huurstijging is 120 euro. Donner wil met zijn plan de afspraak in het regeerakkoord nakomen dat er meer marktwerking moet komen in het huurbeleid. Voor zittende huurders verandert er niets. Rusland houdt nog altijd vast aan het importverbod op Europese groenten. Vorige week beloofde president Medvedev dat het verbod zou worden opgeheven, maar Rusland zegt nog te wachten op de certificaten, die moeten bewijzen dat de groenten veilig zijn. De Europese Commissie wil dat Rusland haast maakt met het toelaten van Europese groenten en acht het verbod op import uit alle 27 lidstaten overtrokken. Staatssecretaris Bleker wil dat er uiterlijk morgen zicht is op een Europese oplossing. Zo niet, dan probeert hij buiten de EU om op te trekken met een paar andere landen. Om helemaal alleen in Europa zaken met de Russen te doen, vind ik ook een beetje Europa tarten. Maar als er een paar andere landen dezelfde deal als wij met de Russen kunnen sluiten... Ja, dan moet dat maar een eerste stap zijn. Uh, dus dat gaan we morgen in de loop van morgen bekijken. Rusland stelde het importverbod twee weken geleden in vanwege de EHEC-besmettingen. Bij het parlement in Athene is een grote demonstratie uitgelopen op rellen. De politie zette op grote schaal traangas in... om jongeren uiteen te drijven die met stenen gooiden. Er waren 25.000 demonstranten bijeen... maar de meesten hebben het plein voor het parlementsgebouw nu verlaten. Het Griekse parlement praat vandaag over de bezuinigingsplannen. En het is zeer de vraag of de regering Papandreou daar steun voor krijgt. Een aantal leden van zijn socialistische partij lijkt tegen te gaan stemmen. De Griekse regering wil de komende jaren 28 miljard euro bezuinigen. Ook gaan de belastingen omhoog en worden staatsbedrijven verkocht. De plannen zijn opgesteld onder druk van de EU en het IMF. Het weer verspreidt over het land, vallen nog wat buien, maar vanavond klaart het op. Middagtemperatuur 20 graden aan zee tot 24 in het binnenland. Morgen bewolkt en vanuit het westen regen. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met Files op de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen Leiden en Zoetemouderdorp 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Op de andere rijband richting Den Haag... daar staat tussen Klopend Burgerveen en Hoogmaat nog 7 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag... daar staat tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Bij Delta Lloyd zijn we graag kritisch op het juiste moment...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 Per is Joods en slachtoffer van zinloos geweld. Hij gaat de confrontatie aan met de daders. Waarom zou je met aanvallen dat iemand Joods is? De confrontatie. Vanavond bij de NCRV op Nederland 3. Beste mensen van de Veteranendag. Mijn vader werkt nu bij een bouwbedrijf, maar hij zat eerst in het leger in Afghanistan. Dus loopt hij op Veteranendag mee in het défilé.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 Het lot van Onze Noordzee ligt in handen van staatssecretaris Bleker. Greenpeace roept Blaker op om zeereservaten in te stellen. En te zorgen voor een goed visserijbeleid. Kijk op sosnoordzee.nl. U komt zaterdag 25 juni toch ook naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteken. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Kort geleden werd bekend dat een zeldzaam plantje... de verkoop van oud-legermateriaal tegenhield. Nu is er opnieuw iets aan de hand. Want wij melden vandaag dat de sloop van de oude spoorbrug... over de IJssel bij Zwolle niet door kan gaan. Omdat er bij een van de pijlers een beverburgt zit. Elma Draaier, columnist, wel eens met de trein over deze spoorbrug gegaan bij ja, zeker, ja zeker, ja. ik denk dat ik elke spoorbrug in Nederland wel eens heb gehad. Oh, <laughs> ja. In onze dagelijkse opinierubriek ga je zo meteen een appeltje schillen. Met wie? Ik ga een appeltje schillen met Chris Vonk. Hij is woordvoerder van de consumentenorganisatie voor... Openbaar vervoerreizigers, Rover. die heet Rover. En de firma Rover, nee, zeg je verkeerde Stichting Rover, Vereniging Rover. Die heeft een petitie voor het behoud van het papieren treinkaartje eh, in gang gezet. Deze week. Want mm -hmm. dat treinkaartje wordt namelijk eind 2012 afgeschaft. Omdat we de OV-chipkaart hebben. Juist. En uh, daar is zij op tegen. Uh, en, jij bent uh, is, uh, en ik vind dat niet over het chip geweldig. Dus. Oké, okay. nou, we zijn benieuwd uh, naar jouw argumenten en die van Chris Vonk. Nu eerst naar de oude spoorbrug van Zwolle. Ja, want afgelopen weekend is de oude ijsselspoorbrug bij Zwolle na 150 jaar uit dienst genomen. Er is een gloednieuwe brug gebouwd voor de spoorverbinding vanuit Amsterdam en Amersfoort met het noorden van het land. De oude brug moet gesloopt worden, maar wat blijkt, die sloop wordt noodgedwongen uitgesteld, omdat de natuurregels in de weg zitten. Verslaggever Gerry Bos inspecteert samen met ProRail-medewerker Jauke Schaafsma de oude brug bij Zwolle, want hoe kan het nou dat vogeltjes en een beverburg de sloop blokkeren van een oude brug die de scheepvaart behoorlijk in de weg zit? We staan hier op een heel zonnig plekje aan de IJssel, kabbelend water. In het zicht van die oude IJsselbrug, hoe oud is dat ding? Nou, er is ongeveer 148 jaar geleden is er een uh, spoorbrug hier gekomen. Dat was toen een uh, enkelbaans uh, spoorbrug. Het hefdeel is al wel sinds 1936 ingevoerd. Uh, maar zoals hij er nu precies zo uitziet, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk na de oorlog gekomen. Een oud ijzeren geval, een beetje groenig, blauwe boog eroverheen. Die hebben ze dan nog wel een keer geschilderd. En daarachter die hef, en die staat nu omhoog, dat is anders niet. Omdat nu alle treinverkeer over de nieuwe brug gaat, is die oude brug helemaal niet meer nodig. Nou, dat is voor het scheepvaartverkeer ook heel prettig, want die oude brug was, een, uh, was eigenlijk wel een obstakel. Dat is een van de laagste punten in de IJssel. Om en, onderdoor te varen? Om onderdoor te varen, uh, zeker met hoog water. En euh, nou ja, dat hefdeel dat kan nu gewoon omhoog blijven. We hoeven geen treinen meer overheen. En dat betekent dat een deel van het scheepvaartverkeer gewoon door kan gaan. Wordt die IJssel zo druk bevaren met, met echte euh, schippers? Nou, als het hoog water is, hebben we tot 20 keer per dag moeten de brug open voor het scheepvaartverkeer. En dat kon altijd? Ging die hef wel eens omhoog? Nou, de brug die is uh, lange tijd uh, bediend vanuit die post die je daar ziet. Vanuit die, uh, die kamer, zeg maar, met die ramen. Oh nou ja, daar zit inderdaad zo'n soort uh, uh, brugwachtershuisje aan uh, vast. Ja, en sinds enkele jaren wordt die bediend op afstand... vanaf de verkeersleidingspost in uh, Post Overijssel. Die staat in Zwolle. En er staan camera's gericht op het water... En als een scheepvaartverkeer doorheen wil, dan kunnen ze dat aanvragen. En dan kunnen ze doorheen langs de dienstregeling van, de, van het treinverkeer. Kijk, het treinverkeer had in principe voorrang. Uh, maar het kon natuurlijk wel eens gebeuren dat een schip meer tijd nodig had... om, uh, om, om de brug te passeren door het, uh, door het, langs het hefdeel. En uh, ja, dan moest de trein toch even wachten. En daarnaast kwam het helaas ook nog wel eens voor, gelukkig niet te vaak... dat er een schip uh, verkeerd voer. En uh, de brug raakte, ja, dan was er weer een inspectie nodig. En ja, dan had je wel hinder. Het is hier om ons heen, we staan ook op zo'n strandje aan de IJssel... aan de voet van die bruggen, want je kan ze allebei zien. Uh, allemaal zandhopen en je ziet kranen en uh, auto's uh, van het personeel dat hier aan het werk gaat. Uh, wanneer wordt deze brug gesloopt? Is dat al begonnen? Nou, de voorbereidende werkzaamheden zijn wel bezig. Maar we kunnen niet echt aan de gang nog. Uh, het is een beetje wachten op de milieuvergunning. Nou, die wordt in september verwacht. Waar is dat van afhankelijk dan? Waarom moet daar een milieuvergunning voor komen? Nou, we zitten hier in de uiterwaarden van de IJssel. En het zal niet verwonderen dat er een heleboel bijzondere beesten en uh, planten hier allemaal zijn. Ja, vogeltjes hier je allemaal. Ja, uh, dat heb je goed gezien. Er komen hier uh, uh, zwaluwen, boerenzwaluwen, af en aan vliegen. En die hebben zich genesteld in de oude spoorbrug. Nou, die hebben op dit moment, uh, en, en ook daarvoor helemaal geen last gehad van het lawaai... Die zitten daar lekker, maar toch ja, dan heb je daaraan te houden als je, als je wil werken. Wat, mogen die vogeltjes niet verjaagd worden? Die kunnen toch wel een boerenschuur opzoeken? Ja, dat zouden we met z'n allen misschien wel hopen. Maar uh, ja, we zullen moeten wachten tot die zijn uitgevlogen. En dan kun je echt beginnen met het, uh, het betere hak- en zaagwerk. Dus normaal gesproken zou deze brug uh, vanaf vandaag gesloopt worden. En dat kan niet omdat hier de vogeltjes rondvliegen en nestelen. Ja, daar komt het uh, kort gezegd wel op neer. Is dat niet raar? Ach, ja, zo is het geregeld in Nederland. En, uh, nou, we hebben er ergens wel rekening mee gehouden. Dus de sloper heeft tot en met uh, uh, eind volgend jaar nog de tijd om dit allemaal weg te halen. En als ze eenmaal gevlogen zijn en verwachting is dat we dus in half augustus dan ongeveer kunnen beginnen. Nou, als echt alles mee zit en het hoog water zit mee en het gaat niet verschrikkelijk snel heel hard vriezen. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat eind van dit jaar dit allemaal weg is, die oude brug. En dat je alleen nog maar die nieuwe rode mooie brug ook uh, in de uiterwaarden ziet staan. Het zijn niet alleen vogels die de sloop van de brug in de weg zitten, toch? Nee, er is hier ook een uh, beverburg en uh, ja, die zit hier ook in de uiterwaarden. Die wordt natuurlijk gekoesterd. Um, en waar we nu staan, nou, we zijn denk net buiten zijn leefgebied... maar is een groot deel voor die bever is bestemd als leefgebied. En dat raakt ook uh, de spoordijk. Dus uh, onderdeel van de oude spoorbrug is een dijk in de uiterwaarden, Zowel aan de Hattemse zijde als aan de Zwolse zijde. En die uh, spoordijk maakt dus uit onderdeel uit van zijn habitat. Nou, die gaan we afgraven, die spoordijk. Maar niet helemaal, Er zal waarschijnlijk een stukje overblijven. Ook puur voor die bever. Deze brug is eigenlijk heel oud. Hè? Hoe oud was die nou precies? Nou, de, een deel van de pijlers die stammen nog uit 148 jaar geleden. En de brug is ja, vaak gebombardeerd. En ook weer uh, vanwege de wensen van het spoorverkeer ook aangepast. Dus hij is in de loop der jaren uh, constant opnieuw uh, veranderd en opgebouwd. En uh, ja, sinds de oorlog heeft hij eigenlijk deze vorm. En er zou ook sprake van zijn dat er munitie in lag, misschien? De sloper die heeft uh, oude tekeningen bekeken. En daaruit is gebleken dat in de oude pijlers uh, munitieschachten zijn ingebouwd. En die munitieschachten die waren bedoeld om de brug, als het strategisch nodig was, zo snel mogelijk te kunnen opblazen. Nou, overal waar je aan het werk gaat uh, en waar er een vermoeden is dat het... Dat er oude munitie zou kunnen liggen. Daar ga je dan onderzoek doen. Nou, er is onderzoek gedaan naar de rivierbodem, maar ook dus naar die pijlers. En dat onderzoek heeft in ieder geval nu opgeleverd dat het gewoon veilig is om te werken, dat er geen munitie meer in zit. Nou hadden we dat vermoeden al, omdat. In de loop der jaren is er wel wat verbouwingswerk aan de oude brug geweest. Dus we wisten het eigenlijk ook wel. Maar nou ja, voordat je echt de drillboor erin zet moet je het wel heel, heel zeker weten. Ja, want bij de bouw van die nieuwe rode Hanzeboog zijn nog wel vliegtuigbommen onschadelijk gemaakt. Het is dus geen indianenverhaal dat hier munitie kan liggen. En op de rivierbodem misschien ook als die brug gebombardeerd is geweest. Ja, als je weet dat de brug dus acht keer is opgeblazen in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dan is hier behoorlijk wat explosief gebruikt. En uh, nou, dat vereist dus dat je goed onderzoek doet. Nou, dat is gebeurd, ook met behulp van uh, duikers onder andere. En dat onderzoek heeft in ieder geval opgeleverd dat er nu gewoon uh, gesloopt kan gaan worden. Het duurt dus nog heel even, maar eigenlijk uh, is het zeker dat die uh, oude brug zeer binnenkort gesloopt gaat worden. De verwachting is nu dat we rond uh, augustus de vergunning krijgen voor de sloop. Nou, dat kan nog, wat, uh, kan nog een paar weken. Uh, Schelen, hè. Dat kan nog wel september worden. Maar dan kan het echte uh, echt werk gaan beginnen. En uh, tot die tijd uh, ja, kun je wel wat voorbereidend werk doen. Maar dan, uh, ja, dan, dan kun je echt aan de slag. En hoe gaat het dan gebeuren? Nou, de sloper heeft in zijn plan, uh, dat gaat trouwens over Tebeso uit Genemuit. Dat is een uh, sloper hier uit de omgeving. Heeft ook veel kennis van het water. En zeker bij de sloop van zo'n brug... Uh, met een enorme stalen constructie die over het water moet worden afgevoerd... is het belangrijk dat je daar kennis van hebt. Dus die heeft uh, mede om die reden ook uh, de sloop uh, toegewezen gekregen. En die gaat de brug dan, met name het stalen deel, gaat opknippen in acht uh, stukken. Uh, dus, dus niet slijpen. Dat maakt veel meer lawaai. Nou, dat is voor hier in de uiterwaarde ook niet zo prettig... voor alle dieren die dan gewoon hier al leven... Uh, dus die gaat het knippen en die grote delen die worden dan op pontons worden die afgevoerd en verder, uh, verder verzaagd. En dan gaan ze gewoon de hoogover in. Ik zie nu ook allerlei uh, werklieden uh, in groene hesjes die de trappen opklimmen op de hef en die daar uh, aan de slag gaan. Dus ze beginnen toch al een beetje met slopen kennelijk. Ja, wat er vooral nu uh, gebeurt is, is inspectiewerk. En uh, ja, wat is er straks precies nodig om dingen los te kunnen maken en uh, te kunnen doen? Nou, we horen ook wat getimmer. Ja, want dat is aan dat ene wiel. Volgens mij komen er wel wat schroefjes los te zitten al, hoor. <laughs> er zitten ook een plakketten op deze brug. Er zitten maar liefst twee plakketten op deze brug. En aan de Hattemse zijde zitten plakketten van Torbekken. En de, die oude minister die heeft dat gedaan in opdracht van koning Willem III. En uh, er is nu een plan om een, ja, een aantal onderdelen van de oude brug te bewaren. Uh, ja, ook omdat hij natuurlijk een enorme geschiedenis uh, meedraagt. En dat zijn de grote wielen die bovenop de hefdelen zitten. Die zijn heel kenmerkend. Zie je al van grote afstand. En dus de plaketten van uh, Torbekken. En het idee is dan om die te verwerken in een monumentje. En dan hier uh, dichtbij in de omgeving een, uh, een plekje te geven. En dan is dat straks alles wat nog aan deze brug herinnert. Ja, en de herinnering aan deze brug in de... In de hoofden en harten van de vele mensen uit de omgeving We merken heel vaak dat, uh, nou, dat eigenlijk iedereen wel zegt, oké, okay, er is vooruitgang, het is nodig, die nieuwe brug. Maar die oude brug, ja, die was ook wel mooi, gewoon omdat die zoveel oude industrie vertegenwoordigt en uh, ja, de opkomst eigenlijk ook van het spoor. Telefoon is mevrouw Smink, regiocoördinator van Schippersvereniging Schuttevaar Oost-Nederland. Goedemiddag mevrouw Smink. Goedemiddag. Ja, de sloop van de brug bij Zwolle is dus vertraagd. Dat komt door de bever en door de vogels. Wist u dat al? Nee, dat wist ik nog niet. Ik was nog niet op de hoogte ervan, maar nu dus wel. Ja, nu dus wel. En, en wat, wat vindt u daarvan als, als scheepvaart? Uh, ja, het is eigenlijk jammer dat het vertraagd is. Het is nog steeds, uh, ja, zoals in het eerdere deel worden mogelijk om de brug wel te passeren voor alle schepen. Maar uh, ja, het is een enorme versmalling in het vaarwater. En ja, zodra die weg is, is dat toch voor de binnenvaart een stuk makkelijker. Ja, want hoeveel, hoeveel langer doe je er dan over om daar met een schip te passeren... dan wanneer die, die, die brug er niet meer zou zijn? Ja, dat is afhankelijk van of er uh, tegenvaart is. Want je kan maar met één schip tegelijk uh, door dat, uh, dat openstaande hefdeel... Uh... Heen mm -hmm. En uh, ja, op het moment dat het hoogwater water is, dan uh, zul je toch even op elkaar moeten wachten en afspraken maken. Ja, dat kan wel even duren. Maar... Ja. Dan, ja. U ging er denk ik vanuit dat die, dat, dat, dat die brug al eerder gesloopt zou worden. Ja. Ma maakt u dit vaker mee, dat dan door de natuur dit soort dingen vertraagd worden? Uh, ja, we maken continu mee dat de natuur uh, ja, dat die, uh, wat dingen tegenhoudt uh, waar we, wij al lang op hopen. En dat het toch wat meer tijd vergt van uh, allerlei projecten. Ja. En wat vindt u daarvan? Uh, ja, aan de ene kant vinden we natuurlijk allemaal dat de natuur ook de ruimte moet hebben. Maar als het uh, en, ja, een invloed heeft op, uh, op je portemonnee, dan is dat vaak wat minder leuk. Ja, wat kunt u ja. iets zeggen over, over wat dat gaat kosten uh, als dat een paar maanden vertraagd wordt, zo'n sloop van zo'n brug? Nou, in dit geval heeft dat uh, niet echt uh, zo'n groot effect op de binnenvaart hoor. Wij kunnen even goed het, het kunstwerk nog steeds passeren. Dus ja, op die manier zie ik daar niet echt uh, een uh, economisch nadeel in. Nee, dus een paar nee. maanden vertraging is voor u, kost u de kop in ieder geval niet. Nee, nee hoor, zeker Goed. niet. Hartelijk nee. dank, mevrouw Smink, regio-coördinator van Schippersvereniging Schuttevaar Oost-Nederland. En het ging over het uitstel van de sloop van de brug bij Zwolle. Radio 1, dit is de dag. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? ik oh Vandaag met columnist Elma Draaier. Elma, er is opwinding over het verdwijnen van het klassieke treinkaartje. De OV-chipkaart is gekomen. Uh, jij ja. vindt het prima. Ja, ja, ik vind het prima. Ik ben een hartstochtelijke uh, openbaar vervoerreizigster. Want geen rijbewijs, dus dan gebeurt dat nog alles. En ik vind die OV-chipkaart echt de uitvinding van de eeuw. Ik vind hem echt geweldig. Maar dat vindt uh, de reizigersvereniging uh, Rover niet... En uh, ik ga praten met meneer Chris Vonk. Precies. De Ro Rover is een petitie begonnen tegen Ja. Chris Vonk van Reizersorganisatie Rover. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent uh, nog uh, uh, niet blij met het verdwijnen van het klassieke treinkaartje. Vertelt u eens. Uh, nou, om even duidelijk te zijn: wij zijn, uh, ooit het, geen tegenstander van de chipkaart. Uh, en we vinden ook dat hij op termijn ook inderdaad alle kaartjes kan vervangen. Oh. Alleen uh, waar we een beetje uh, vreemd tegen aankijken waren dat de spoorwegen uh, bij hoog en belaar beweerden dat eind 2012 uh, het papieren kaartje verdwenen is en dat we allemaal op de chipkaart reizen. Uh, uh, terwijl wij weten in het overleg wat wij met de spoorwegen hebben dat ze nog lang niet er aan toe zijn en ook nog niet weten van een groot aantal kaarten uit het kaart als zo'n sortiment hoe ze dat moeten overzetten naar nou, de ja, overheid. Maar ze hebben nog anderhalf jaar. Ze is nog anderhalf jaar, dus het ja. zal wel meevallen, toch? Nou, dat zal niet meevallen, want we zijn er al een paar jaar mee bezig. En ze weten ook zelf absoluut nog niet hoe ze dat moeten oplossen. En wij hebben ondertussen ook van uh, een van de directeuren van NS, de, de directeur NS Reizigers, uh, begrepen. Dat ze er ook helemaal absoluut niet zeker van zijn dat het in eind 2012 al rond is. Uh, maar in die petitie pleit u voor behoud van het papiertrein. Oh, ja, ik ik neem aan, aan ook naar. Van het, uh, totdat eerst alles definitief is opgelost. Uh. Maar ik begrijp niet zo goed de, de, de, het uitgangspunt dat u heeft gekozen. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt... nou, wij gaan als uh, cons gesubsidieerde consumentenorganisatie... gaan wij de spoorwegen aansporen om de kinderziekte te overwinnen. Maar dan komt u met zo'n petitie voor behoud van het papieren treinkaartje. Ja, dat, kl dat klopt ook. Maar omdat wij weten uit uh, alle overleggen die we hebben... dat we zeker weten dat dat eind 2012 nog niet rond is. En als je dan heel hard gaat beweren... en je hebt nog niet alle kaartsoorten overgezet... dan raken een groot aantal mensen in de problemen. En dat kan niet. Uh. Nou, ja, Elma, draaien zo erg is dat toch niet? Dat dat kaartje nog even blijft bestaan... totdat echt dat, dat nee, ov systeem waterdicht tuurlijk, is. dat is helemaal niet erg. En de NS vind, vinden dat trouwens ook helemaal niet erg. Die hebben zelfs expliciet gezegd... Uh, als het allemaal nog niet rond is, dan, dan wachten we... Dat Mee. Dus ik begrijp echt die hele petitie niet. Ik begrijp oh, nee, het probleem de, niet. De voorweg heeft niet gezegd, dan wachten we ermee. De voorweg heeft gezegd, eind 2012 is het definitief afgelopen. Nee, Weet als de reizigers er niet, niet klaar voor zijn... dan blijven de loketten nog een tijdje bestaan. En er zal, gewoon, er zal gekeken worden naar in hoeverre de reizigers... er ook helemaal geestelijk toe bereid zijn om dit uh, uh, aan te kunnen. Ja, maar dat is niet wat ze dus in de pers gezegd hebben. In de pers hebben ze het heel duidelijk gezegd... En dat, Weet die voor 100% zeker. En dat heb ik ook van de directrice gehoord. Dat er gezegd is dat eind 2012 het afgelopen is met het papieren treinkaartje. Wat zij trouwens ook niet mee eens is hoor. Dus, hmm. uh, u... iemand, iemand bij de spoorwegen uh, heeft uh, iets niet goed doorverteld. Nou, en, uh, oh, dat, uh, dat is even het probleem. En dat zullen ze eigenlijk zelf eerst ja. even moeten herroepen. Kunt u en, ons uh, even helpen meneer Vonk van Rover. Wat zijn op dit moment de problemen waardoor dat papieren kaartje gewoon moet blijven? Uh, nou omdat... Uh, met name bij de spoorwegen. De problemen die zich voordoen zijn. A. Met de meereiskorting. Als ik een voordeelurenabonnement heb. mag ik andere, twee, maximaal twee reizigers meenemen. die ook tegen de voordeeluren. En dat kan niet met de OV-chipkaart? Die moeten dat op een papieren kaart doen, niet op een chipkaart. Maar ik neem aan dat de NS en dus daar is dus dat we wel een oplossing voor dat gaat zijn. Vinden. Allemaal, natuurlijk zijn er heel veel kinderziektes, maar die worden toch uh, opgelost. En, en NS zijn toch ook niet helemaal op hun achterhoofd gevallen. Die willen toch niet reizigers wegjagen, die willen meer reizigers trekken. Ja, dat, dat, dat is ook wel zo. Maar dan moeten ze dus niet zeggen dat ze het voor het eind van 2012 rond hebben. Want daar zijn ze zelf ondertussen ook niet van overtuigd. Uh, terwijl ze dit in de pers wel gewoon zeggen. Dus, ja, uh, en, hoe, hoe, en hoeveel mensen vertegenwoordigt u eigenlijk? Want ik zag dat er vanochtend, toen ik op uw website keek, dat er 2148 handtekeningen zijn binnengehaald. En hoe, hoe, wie, wie vertegenwoordigt u eigenlijk, vroeg ik mij af? Uh, ja, we zijn gewoon een, een consumentenorganisatie voor uh. reizigers in het openbaar vervoer. Dus ook maar, mevrouw maar ja... uh, Draaien wordt door u vertegenwoordigd? Ja. Ja, maar dan, dan is dat wel een beetje in tegenspraak met bijvoorbeeld de tevredenheid over de NS. Want vorig jaar was 75% van de reizigers, dus de echte reizigers die met, die met de NS gaan, die waren innig tevreden met uh, hoe de NS functioneert. Dus ik, ik vraag me dan af, uh, hoe, wat is precies uw representativiteit om maar zo te zeggen? Nou, kijk, wij zitten inderdaad, 75% is trouwens aan de lage kant hoor, want het moet van het ministerie veel hoger zijn. Nou, het was 2% was punten gedaald en het was vanwege het akelige weer en al die problemen ja, ja. die ze hadden. Nou, daar krijgen ze ook van het Rijk een boete voor dus. Uh, als ze niet aan die percentages uh, voldoen... Uh, Ik denk want... dat heel veel bedrijven er blij mee zouden zijn hoor, met zo'n tevredenheidspercentage. Ja, maar... Misschien nog één uh, probleempje wat ik tegenkwam, Elma. Uh, als je een internationale reis maakt... dan kom je toch wel in de problemen met een OV-chipkaart. Ja, maar dat zijn ook allemaal... er is ook internationaal het... overleg. Hoe doe weet jij niet dat wat, meneer, als jij meneer, van, van Amsterdam naar Parijs gaat? Bijvoorbeeld? Dat heb ik nog niet met de trein gedaan de laatste tijd. Maar ik heb begrepen dat er ook internationaal overleg is... over de over chipkaart. Dat zijn nou typisch van die problemen die nog moeten worden opgelost. Ik, bedoel, ik, ik zou ja. dan zeggen als rover, zet daarop in... en ga niet roepen om, om herinvoering... van de Stoomtrim, zou ik maar zeggen. Maar goed, Elma draai je hebt uh, vertrouwen in de NS. Ja, nou ja, vertrouwen. Ik denk dat het allemaal wel in orde komt. Ja, geldt dat ook voor u, uh, meneer Vonk, van Rover? Ja, hoor, ik heb ook wel vertrouwen nou. in. Uh, mits, maar niet die eindader van 2012 wordt aangehouden. En ik weet me daar ondertussen gesteund door de spoorwegen die zelf ook zeggen van dat het nog niet zo is. Uh. Ja. En u beiden vindt het niet erg als uiteindelijk het kaartje, het klassieke kaartje verdwijnt. Oh, nee hoor, helemaal niet. Want wij zien de Chipkaart best als. Uh, algemene kaart van heel Nederland. Uh, dus wat dat betreft zijn we er helemaal niet bang voor. Goed. Nou, we spreken elkaar 1-2012. Zullen we dat doen? Is goed. Oké. Okay. We're from here, Stevie Dat Brengt ons bijna aan het einde van deze aflevering van. De... Dit is de dag. U kunt op de website Dit is de dag. Nu nog dingen teruglezen. terugluisteren luisteren. En zometeen na het nieuws van half vier. De villa. VPRO. Tesselblok. Goedemiddag. Goedemiddag Elsbet. Wij gaan het hebben over Soudaan. Volgende maand wordt het zuiden van het land onafhankelijk. En in de grensgebieden tussen Noord en Zuid neemt het geweld hand over hand toe. Je hoeft het nieuws maar aan te zetten. Bombardementen, moordpartijen. Meer dan 140.000 mensen zijn al op de vlucht. En zojuist heeft president Obama met kracht opgeroepen tot een staakt het vuren. Jacques Willem ze woonde en werkte jaren als ontwikkelingswerker in Soedan. En hij is zometeen te gast in Villa VPRO. We gaan eerst luisteren naar het laatste nieuws. Gelezen door Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. In Utrecht zijn rond het Aakplein in het westen van de stad 45 huizen ontruimd. Op het plein staat een oude Volkswagen Golf, waarin mogelijk explosieven zitten. Er is een auto weggesleept, maar dat is niet de verdachte auto. De omgeving is afgezet. De explosieve opruimingsdienst is bezig om de auto te onderzoeken. Er staan brandweerwagens, politiebusjes en ambulances klaar. De politie wil niet zeggen waar de verdenking op is gebaseerd.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 Bij het parlement in Athene is het tot ongeregeldheden gekomen... tussen betogers en de politie. Op het plein waren 25.000 demonstranten bijeen... uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering. De betogers gooiden met stenen. De politie gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. En minister Donner komt met een nieuw plan voor extra huurverhogingen. Een eerder plan werd door de Tweede Kamer afgewezen. Nu wil hij de huren alleen verhogen in gebieden... met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde. De maximale huurstijging voor nieuwe huurders is 120 euro... Maar voor zittende huurders verandert het er helemaal niets. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met de fiets op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsen en Zoeterbard 6 kilometer na een ongeluk. De ook is daar dicht. Op de andere rijbaan staat er 7 kilometer tussen Rollofansveen en Hoogmade. Op de A10 richting Zaanstad tussen Geusweld en Kloopendkoepelein 5 kilometer. En dan daar, 13 naar Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afwit Bergen-Roodreis. Daar staat inmiddels 3 kilometer. Daar is de rechterreis ook afgesloten. Op de a 35 enschede richting Almelo... daar staat door een gekantelde vrachtwagen... voor het knooppunt aanslo 4 kilometer. Bij knooppunt azelo is de rechterreis ook dicht. En nog op de A44, Amsterdam in de richting Den Haag. Daar staat tussen Leiden-Wassener 3 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender. Na vier uur zometeen het buitenlandpanel over Syrië, over Israël... en over de houdbaarheidsdatum van Silvio Berlusconi. En zometeen Soudaan. Het nieuws over de geweldexplosies explosies en de grote aantallen vluchtelingen houdt niet op. President Obama heeft zojuist een onmiddellijk staakt het vuren geëist... aan de vooravond van de definitieve onafhankelijkheid van het zuiden van Soudaan. Ik spreek daar zometeen over... En wilt u zich bemoeien met alles wat u hoort bij ons in de villa? Schroom dan niet, ga naar onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Maar nu eerst piraterij. Dat is al lang niet meer alleen nog uit een spannend jongensboek. Het is aan de orde van de dag. Vooral in de wateren rond Somalië en de Indische Oceaan. Nederland levert al sinds 2008 een bijdrage... aan de internationale bestrijding van de piraten. Het zijn er, uh, allemaal uh, operaties met prachtige namen... als de operatie Atalanta en Ocean Shield. Daar doen wij dus aan mee. En die deelname wil de regering graag verlengen. In elk geval tot en met de lente van volgend jaar. De Kamer... Praat, debatteert daar vanavond over of ze toestemming zullen geven voor die verlenging. Bibi van Ginkel, zij is deskundige op het gebied van terrorisme en piratenbestrijding verbonden aan instituut Klingendaal. Ik heb haar aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, is het belangrijk dat Nederland doorgaat met die deelname? Zijn wij een factor van belang? Ja, ik denk het wel. Nederland uh, heeft al vrij vanaf het begin een bijdrage geleverd. Zowel aan de, de missies die door de NAVO worden uitgevoerd... als de missies die door de EU vormgegeven worden. En uh, Nederland, ja, het is een belangrijke zeevarende natie. Dus niet alleen kunnen we met onze marine echt iets betekenen... maar ook hebben wij gewoon heel veel uh, ja, commerciële vaart... Mm -hmm. die natuurlijk uh, ook bescherming verdient en, en nodig heeft... omdat wij ook voor een groot deel afhankelijk zijn van, uh, van die economische activiteiten... en ook van de import en, en export. Natuurlijk, ja. Dus deelname is zinvol. Maar daar gaat ook een deel van het debat vanavond over... over de doeltreffendheid van die bestrijding en dus van die deelname. Wat, wat ontbreekt daar volgens u aan? Want er is nogal wat kritiek op. Nou, het is een hele uh, terechte vraag natuurlijk. Kijk, bij piraterij, zeker voor de kust van Somalië, hebben we natuurlijk te maken met een probleem wat voortkomt uit een, uh, een, een staat die uh, ja, eigenlijk geen effectief gezag kan uitoefenen. We spreken ook van een fragiele of falende staat. En het is het, het gebrek aan gezag in de staat zelf wat ervoor zorgt dat dit, uh, dit probleem van piraterij eigenlijk blijft voortduren. Wat we dus doen met, met de marineactiviteiten daar en die de hele internationale vloot die daar vaart, mm -hmm. is wel een, een symptoom bestrijden, maar niet uh, het, ja de, de uitwerkingen daarvan, maar niet het, het echte probleem. Maar het echte Daarom probleem, als je, je dat zou willen bestrijden, precies, dan moet je, uh, alsof we daar geld voor hebben, uh, dan moet je gewoon grondtroepen in Somalië laten landen en daar een oorlog beginnen. Nou, nee, niet, niet noodzakelijkerwijs. En dat zou in het geval van Somalië bovendien heel onverstandig zijn. Somalië, is een heel verdeeld land. Uh, het is ook uh, in allerlei gebieden verdeeld. Maar er is uh, um, één ding wat de Somaliërs altijd heel erg bindt uh, en, en verenigt... en dat is hun verzet tegen bemoeienis van buitenaf. Dus zeker militair zou dat zeer onverstandig zijn. Een soort olie op het vuur. Mm -hmm. Dat is wat de geschiedenis ons in ieder geval leert. Wat wel helpt en waar ook wel verschillende activiteiten op ontplooit worden ...naast die marinefloten uh, die in de Golf van Aden en in dat Somalisch bassin uh, actief zijn... Ja. ...is uh, ja, de, de, de ontwikkelingswerk en, uh, en dat soort bijdrages die geleverd worden. EU speelt een hele belangrijke rol. Nederland draagt daar ook aan bij. Dus er wordt uh, gekeken naar van hoe kunnen we nou bijvoorbeeld uh, hun uh, kustwacht trainen. Wat kunnen we doen uh, uh, op de grond aan, aan, aan, aan werken die er aan bijdragen... Dat er alternatieven zijn het voor de, is dat, de de, de, de of Het grappige, het pijnlijke is dat de piraten, of althans de organisaties die die piraten de zee opsturen, die noemen zichzelf de kustwacht. Nou, dus dat, het is, dat, ik bedoel, het is er zo'n energie. Wat zou je er mo ja, moeten beginnen? Nou ja, dat, dat is zeker het geval geweest. Wat er was, die, die hebben zichzelf omgeschold tot piraten. Dus dat, uh, uh, dat was natuurlijk niet goed. Maar nu met het toezicht van de internationale gemeenschap kan je er wel degelijk zorgen dat je daar uh, weer een, een verandering teweeg brengt. En er zijn ook voorbeelden. Somaliland, wat in het, uh, uh, het noordwesten van uh, Somalië zit. Dat is een redelijk autonome uh, staat bijna. Die mm -hmm. hebben de zaken, nou, redelijk onder controle. Puntland, daar, daar doen ze vreselijk hun best. Maar uh, zoals uh, een minister van internationale samenwerking... die kort geleden hier in Nederland op bezoek was... om over deze zaken te praten ook zei... van het budget van, van de staat van Puntland... en dan moet je weten dat hij eigenlijk ook een half canadese nationaliteit heeft... dat budget van de staat van Puntland is minder dan de school waar zijn kinderen in Canada op, naartoe gaan. Nou ja. Dus dat geeft al aan dat ze natuurlijk heel veel beperkte middelen hebben... en uh -huh. dat dus de, de, de inspanningen van de internationale gemeenschap daar... een enorm verschil kunnen maken, zeker als je daar ook nog wat studie nou aan goed, heeft. U Want zegt wat... dus, je moet sowieso de piraterij aan de wortel aanpakken... en dat, die wortel is eigenlijk op het land. Nou was mevrouw Netelenbos net bij de collega's van de E.O. op bezoek. Ja. Zij is uh, de, de baas van het overkoepelend orgaan van reders, zal ik ja. maar zeggen. Rederijen in Nederland. En zij zegt, ja, er zijn allemaal goede bedoelingen en de minister... Met allemaal commissies en, en, en bedenkdingen. Wat wij willen is gewoon beveiliging, bewapening op de schepen zelf. Dat helpt nu onmiddellijk. En dat is voor de commercie van belang. Ja, nou dat uh, de, ik was uh, onderdeel van de commissie van het uh, advies van de internationale veiligheid, waar we een rapport hebben uitgebracht, waarin we dit ook adviseren aan de minister. We mm -hmm. zeggen van, er is een uh, soort praktijk gaande bij, bij de reders, ook bij Nederlandse reders, om daar waar de Nederlandse overheid of de internationale gemeenschap onvoldoende die bescherming op zee kan bieden, dat ze zelf private beveiligers gaan inhuren. Yeah. Uh, in yeah. En dat is, ja, dan kom je in een soort van wild westen terecht, en dat willen we niet. Dat is ook één verboden. Dus is het als geweest van, van de adviesraad internationale vraagstukken... om één uh, of uh, dat de minister toch die, uh, die militaire beveiliging aan boord geeft... van met name hele langzame schepen, hele bijzondere vracht. Eigenlijk een platform wat je bijvoorbeeld uh, wil verplaatsen. Of dat je toch onder strikte voorwaarden uh, toestaat... dat uh, reders van die private beveiligers uh, gebruiken. Ja, want er is een aantal landen wat dat wel al toestaat. En Nederland zegt, dan, dan gaan wij gewoon omvlaggen. Dan gaan wij onder een andere vlag. Varen en dan mogen wij het lekker ook. Ja, dat is het dreigement van, van de reders. Nou ja, dat is, dat is hun, hun goed recht om uh, dat soort argumenten te gebruiken. Ik, uh, ik weet niet in hoeverre daar uh, nou direct sprake van is. Maar wat wel uit de cijfers blijkt... is dat Nederlandse reders ook uh, echt heel veel meer kosten moeten maken... voor hun beveiliging voor de aanpassingen aan hun schip. En ook de, de, de premies die ze voor de verzekeringen uh, betalen... die zijn ook enorm omhoog gegaan. Daarom is het ook goed dat de Nederlandse marine daar is... Hè, die die toch die bescherming, ook al lossen ze het probleem nog niet op. Nee, Wat het je... doen is, inderdaad goed in de gaten houden van waar nou uh, die piraten actief zijn... ...zodat ze ook preventief al ingrijpen. Mm -hmm. En dat verstorend effect, uh, daarvan hebben ze toch ook wel gezien dat dat uh, uh, een positieve bijdrage levert. Goed. Bibi van Kinko van Instituut Klingendaal, deskundig op het gebied van piratenbestrijding. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dag. Tijd dan nu voor onze serie Wonderlijke, maar ware verhalen in één minuut. Pst. Minuut. Voor Hendrikje van David. Lieve Hendrikje, zullen we eens een keer lo logeren? Breng maar een brief terug. En er staat een heel erg. Ja. Hendrikje, prinses, David, prins. Ik hou nog steeds van je 22 kusjes van Hendrikje. En hoe lang hebben jullie een verkering? Om precies te zijn is het twee en een kwart half jaar. Ja, twee en een kwart half jaar. En vijf dagen. Ja. U hoorde 1 minuut van Stef Visjager. Kijk voor meer mini-documentaires op onze website vpro.nl/slash 1 minuut. Intergalactic Lovers met Fade Away. En u kunt meer van hen horen op luisterpaal.nl. Ik ga praten over Soudaan en dat doe ik met Chuck Willemsen. Goedemiddag. Goedemiddag. De gast hier in de studio. U was ontwikkelingswerker in Soudaan, komt er sinds de jaren tachtig. En u, heeft er zelfs, u bent inmiddels met pensioen de laatste drie jaar voor uw pensionering gewoond. We mogen wel zeggen dat u deskundig bent. Ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundige, ja, ja zo heet dat zo mooi tegenwoordig. Um, het, het nieuws uit het land uh, kan u niet uh, onberoerd laten. Het is behoorlijk erg de geweldsexplosie op de grens tussen Noord en Zuid. Op 9 juli uh, wordt het land officieel gesplitst. Zuid-Soedan wordt dan officieel onafhankelijk. Dan hebben we het islamitische Noord en het overwegend christelijke zuiden van Soedan. Dat zijn dan twee landen. En op dat grensgebied dus nu hele uh, fanatieke, hevige gevechten tussen... Uh, het noord soudanese leger en de voormalige rebellen... van het Zuid-Soedanese bevrijdingsfonds. Maar ook groeperingen, etnische groeperingen onderling zijn daar slaags. Er zijn al uh, uh, meer dan 140.000 mensen op de vlucht. Er vallen doden. En volgens Amnesty International, dat is dan het laatste nieuws van hen... zou er sprake zijn van etnische zuiveringen. Nou, We weten de ingrediënten voor de ellende van oorlog. En dat geldt ook wel voor Soudaan. Olie, vruchtbare grond en etnische spanningen. Zie daar. Wat is er op dit moment aan de hand? Want het leek dat het Noord en Zuid uh, uh, beloofd hadden... Om, om, om hun troepen terug te trekken tot aan een nieuwe grens. Maar nu is er ineens in die regio daar enorm geweld op, uh, opgeleid. Ja, het is een heel complex probleem. Ik, ik, had dit, ik had deze uitbarsting al eerder verwacht eigenlijk. Eerder. Um, het vredesakkoord is in 2005 gesloten. In dat akkoord zitten... een Aantal losse einden die in die tussentijd besproken en uitgezocht hadden moeten worden. Eén daarvan was, wat, wat is nu eigenlijk de grens tussen Noord en Zuid? Dat is vaak natuurlijk een conflict tussen twee landen. Dat is eh, een conflict, maar er is ook niet serieus geprobeerd om dat probleem op te lossen. De commissie die benoemd zou worden, mm -hmm. om die grens vast te stellen, die moet nog steeds benoemd worden. Die grens gaan, is dus nog steeds niet vastgesteld? De aardig. grens is niet vastgesteld. En dat is, als ik even u mag onderbreken, van belang... omdat we het hebben over een gebied dat heel olierijk is. En wat vruchtbaar is. En waar natuurlijk ja. ook het noorden graag aanspraak op zou die, die grens heeft commerciële belangen. Uh, olie, tegenwoordig land. Want land is in Afrika een kostbaar goed aan het worden. Heeft u het maar, maar vruchtbaar land, bedoelt u dan? Vruchtbaar ja. land. Ja. noord soedan is grotendeels woestijn. Met een kleine uitzondering in het oosten waar graan verbouwd wordt. Nou, graan is arme boerenwerk, slechte grond. Uh, dus Noord-Soedan is ook voor zijn voedselvoorziening... afhankelijk van zeg maar, de vruchtbare savannen. En die hoort grotendeels tot Zuid-Soedan. Ja. Maar er speelt veel meer dan dat. Er zijn conflicten tussen gezettelde boeren en... Uh, ...nomaden die over datzelfde land... ...er is ruzie over water... ...die dingen bestonden al heel lang. Alleen onder druk van die komende onafhankelijkheid... ...worden dat soort conflicten felle, gewapende conflicten... ...en worden natuurlijk ook van alle kanten gemanipuleerd. Mm -hmm. De oorlog die nu weer is uitgebroken... ...wordt grotendeels gevoerd door milities... ...die aan een van beiden zijn gekoppeld, die bewapend worden, logistieke steun krijgen. U bedoelt een van beide, ofwel door Noord ofwel door Zuid. Ofwel door Noord ofwel door Zuid. Dus door groepen die sympathieën hebben voor een van de twee... die belangen hebben bij een van de twee. Om een voorbeeld te noemen, een van de felsten... de gebieden waar het felst gevochten wordt, is zuid kordofan ja. zuid Kordofan hoort volgens met wie je daar ook over praat... tot het noorden. Mm -hmm. Alleen de overgrote stam die daar woont, de Nuba hebben emotioneel een binding met het zuiden. En ja. voelen zich min of meer verkocht. En omdat zij nu overgelaten worden aan het noorden. Omdat ze nu aan het noorden worden overgelaten. Daar zijn verkiezingen geweest die uh, geweldig goed georganiseerd... gewonnen zijn door de noordelijke kandidaat. Dat is een kwestie van nou ja, verkiezingen ja. organiseren. Onder dat soort omstandigheden is het niet zo moeilijk om te winnen. Dus dat is gewoon geknoeid. Uh, de bevolking pikt dat niet. En militiegroepen uit die bevolking zijn uh, roodbloks op gaan zetten. in de verwachting dat het noordelijke leger zou binnentrekken. Mm -hmm. Dat is ook gebeurd. Mm -hmm. Dus het zijn ook heel vaak stappen die weer een andere stap veroorzaken. Dus dat is Zuid-Kordofan. We hebben al heel lang een conflict over Abieë. Abieë, ja, dat was hier natuurlijk ook al is een van de daar... meest olierijke gebieden. Abiyah zou volgens het Vredesakkoord een eigen referendum krijgen. Dat is gewoon nooit gehouden. Een eigen referendum krijgen voordat het, voordat het zouden onafhankelijk zou worden. al dit soort mm -hmm. dingen zouden voor die 9 juli geregeld zullen zijn geworden. Mm -hmm. Die gebeurt. Dat referendum is niet gehouden. Er zijn al jarenlang schermutselingen in Abiyah. Tussen, daar gaat het vaak tussen het noordelijke leger en de SPLA... het zuidelijke leger, maar ook... Militiegroepen, de miseria. Uh, en dat, dat conflict wordt nu verhevigd. Wat mijn eigen inschatting is... dat de volgende ronde in uh, Blue Nile gaat gebeuren. Zo'n ander gebied... Ook olie. Of is er wat waterwijk? Daar weet, juist? Daar weten we niet van. Op de Ethiopische grens zit olie. En mm -hmm. dan zal het elders ook wel zitten. Maar dit is een nieuw conflictgebied, zegt u. Dat is, een wat nieuw, wat je gewoon dat aan is niet komen. een nieuw conflictgebied, dat komt er gewoon aan. Want ook daar zou de bevolking zich uit mogen spreken over waar wil je bij horen. Mm -hmm. is ook niet gebeurd. Nou, dan staat heel midden Soedan min of meer in brand van... Het westen naar het, het. is oosten. dus niet zo uh, simpel. Het beeld wat wij hier hebben is dat het noordelijke leger van al-Bashir... dat is de president van nu nog heel Soedan... Uh, dat arme nieuwe land, wat het nieuw land moet worden, Zuid-Soedan aanvalt... en dat dat het conflict is alleen maar om olie. Het ligt allemaal veel het, en veel ingewikkelder. Kijk, Bashir moet aan zijn eigen conservatieve... Arabisch-nationalistische achterban laten zien... dat hij toch wel een echte flinke vent is... Mm -hmm en gebruikt het moment dat wij in Libië vechten... en ons zorgen maken over Syrië... en iedereen naar de chaos in de Arabische wereld kijkt... gebruikt hij om de zaak even te settelen. Mm -hmm. En hij doet dat op de manier die je het beste kent. Het is een legergeneraal, hij zet zijn troepen in. Ja. En dat is al maanden voorbereiding. Wordt hij wil... gesteund door Saoedi-Arabië? Dat werd hij altijd, hè? Of ze ja, hebben die ook wel wat anders aan de verhouding is zo, die Soudaan zijn altijd lastig... Saudi-Arabië heeft grote belangen in Soedan. Eén daarvan is land. Ja, ze hebben land in het noorden. Juist, het beste land ligt ja. in het zuiden. Dus het is niet een gegeven feit dat de Saoedi's grootscheeps-enthousiast... achter het noordelijke regime zullen gaan staan. Nu nog even, hè? want u zei helemaal in het begin... Uh, ik had dit eigenlijk al veel eerder verwacht, zelfs niet nu in januari, toen het referendum over de onafhankelijkheid was... maar nog veel eerder, bij de sluiting van een van de zoveelste akkoorden... maar dan een echt vredesakkoord in 2005. Als u dat, als Jacques Willemsen, aanziet komen... is het dan niet een beetje gek dat de Verenigde Naties... die daar jarenlang hebben gezeten, met troepen daar ook... op in dat gebied tussen Noord en Zuid, dat die uh, het zover hebben laten komen... dat ze zeggen, die onafhankelijkheid kan nu wel... want alles wat we moesten doen, hebben we gedaan... Dat zegt de VN niet. Dat zeggen ze niet? Nee, de, VN, de polstok van de VN is net zo lang als dat de belangrijkste regeringen in die VN ze laten springen. De VN-operatie in Soedan is ondergefinancierd, is slecht bemenst, uh, is een beetje los van, heeft geen ideeën meer hoe nu verder... Uh, is jarenlang aan de neus rondgevoerd door het noordelijke bewind... die geniaal zijn mm -hmm. in het bezighouden uh, van de VN. Uh, zijn min of meer de steun van de Afrikaanse Unie verloren... die toch weer achter Bashir zijn gaan staan. Dus de ja, je kunt de VN heel veel verwijten. Maar de werkelijke problematiek ligt bij een aantal landen... die invloed op Soudaan zouden moeten kunnen. Dus het uitoefenen. Is ook zo, het zijn. is ook niet fair om te zeggen... de, de oplossing moet van, van VN wegen komen? Dat, er er dat zou heel erg leuk zijn. Maar de VN is een tandeloze macht... zonder dat de belangrijke landen in de Veiligheidsraad... met de vuist op de tafel slaan. En dat gebeurt in het geval van het Soudaan niet. Hm. Vergeet niet dat Soudaan voor landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten... nog een goede bondgenoot in de strijd tegen de wereldwijde terreur is. Mm -hmm. Ik bedoel, er, wij geven Soudaan ja. voortdurend die dubbele boodschappen. Gedraag je, laat dat zuiden onafhankelijk worden. Uh, maar we, we spelen ook handjeklap als het om dat soort dingen gaat. En het probleem is dat men die... die die midden, dat middendeel van het Soudaan, waar je de problemen aan kon zien komen... een beetje losgemaakt heeft, net als Darfur... een beetje losgemaakt heeft van het zuiden. Mm -hmm. Het zuiden, de onafhankelijkheid van het zuiden... moest een succes worden. Laten we de, de, de problemen aan de rand maar vergeten. Maar daarmee creëer je dus een nieuw probleem. Een soort, een soort eigen... strook ja, tussen Noord en Zuid nu. Tuurlijk. Een soort niemandsland waar, nou, wat u zegt, die naboes, waar, waar, waar die verschillende etniciteiten... Als je heel cynisch bent, dan kun je zeggen... Bashir lost dat probleem nu op. Want hij bezet het gewoon. Hm. En hij jaagt de bevolking weg. Ja. En de VN, die zitten er nu nog? Gaan die daar eigenlijk op het moment dat het zuiden echt onafhankelijk is, vertrekken ze dan? Dan vertrekken, dat zal even duren, maar dan, dan vertrekken ze. Dan heb je hm. natuurlijk met, te maken met twee onafhankelijke staten. En dan zal Zuid-Soedan moeten instemmen met het verblijf van de VN. Of ze dat doen, is de vraag. Dat hangt af van of ze daar wat bij te winnen hebben. Maar ja, Soudaan, hoeveel peacekeepers zitten er? Tienduizend? Uh -huh. Maar het is nou ja, een precies... gigantisch land. U, u, u kent het land, het gaat ja. u aan het hart. U heeft er lang gewerkt en, en ook gewoond. Maar eigenlijk is het natuurlijk zo dat het al sinds 1954, sinds Engeland daar uh, wegging. En, uh, er is altijd conflict geweest, altijd burgeroorlogen. Je vraagt je af, we horen net van u, de VN kan er niet veel uitrichten. Waar zit de oplossing? Of is dit zo'n land waarvan je zegt, ja, leer er maar mee leven, het komt er niet. Die komt, er komt een oplossing, maar die moet uit Soedan komen. Ik bedoel, wij kunnen niet van buitenaf dicteren van hoe dat moet. Het zijn uiterst ingewikkelde conflicten. Ik bedoel, wij kijken vooral naar de economische kant. En, en, maar voor de mensen in Soedan spelen er nog heel veel andere dingen. En dat gaat heel lang terug, hè? als je met mensen in Zuid-Soedan praat, voor die mensen speelt de slavernij nog steeds. Mm -hmm. Vergeet nee, niet dat, dat... Zuid-Soedan een van de ergste slavenhaalgebieden is geweest. Maar dat begrijp ik hoor, dat u zegt het moet van binnenuit komen. maar dan is dus mijn vraag, zegt u daarmee inderdaad internationale gemeenschap, uh, laat ze het inderdaad zelf doen, het moet van binnenuit komen. Wij kunnen ze daar niet mee helpen. En uh, heb dan maar honderd jaar geduld. Nou, in ieder geval moet je geduld hebben. We kunnen ze daar best bij helpen. Ik wil uh, wapenembargo's en al dat soort dingen die helpen. Hè. Ik wil strijdende partijen hebben op dit moment... gewoon toegang tot zware wapens. Het, het Vredesakkoord zegt... er is een militaire commissie van Noord en Zuid... en die beslist over de aankopen. Niemand houdt zich eraan. Toen ik in Nairobi woonde... Mm -hmm. gingen er 50 tanks door... Kenia heen. Officieel voor het Keniaanse leger. Diezelfde tanks bewegen op dit moment naar het noorden. Ja. En ik bedoel, als wij dat soort dingen van buitenaf niet controleren, en niet stoppen, dan... dan Dragen we bij aan het conflict in dat land? Dat begrijp ik. Maar dat zijn de dingen waar de internationale gemeenschap dus wel wat mee kon doen. We zijn jammer genoeg aan het eind van ons gesprek. Maar verder zegt u, is dit iets dit, de, de, tussen, tussen de verschillende groeperingen? Je en moet, als het over land gaat, moet van binnenuit komen. Je moet Soedanese tijd geven en om hun eigen zaken te regelen. Goed, hartelijk bedankt, Jacques Willemsen. Soedaneskundige hebben we net gezegd, hè? mogen we wel zeggen. U heeft er lang gewoond en gewerkt. Um, gaat u nog terug? Uh, dat hoop ik ja. Ja, oké. Okay. Succes. Dank u. De villa maakt even plaats voor nieuws, weer, verkeer en ster. En is dan terug met ons buitenlandpanel. Waarin we het zullen gaan hebben over Syrië, over Israël. En over de houdbaarheidsdatum van premier Berlusconi van Italië. En misschien dus ook wel over de houdbaarheidsdatum van zijn land. Tot zo. We zien het niet. We doen net alsof het niet bestaat. Maar ze zijn er wel. Dat zijn Nederlanders. 800.000 Nederlanders gokken online. En daar uh, word ik, ik geloof, 26.000 dollar. Maar niemand weet wie het zijn en hoe verslaafd ze zijn. Dat kan ze uiten in een dwangmatig spel. De oplossing? Legaliseren. Dus dan moet een systeem komen. En reguleren. zodat dus dat gegevens gedeeld kunnen worden. Holland Casino. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland. Elke werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1. Het nieuws... Van alle kanten. U kent ze wel. Vage voorwaarden in een contract die vaak tot nare verrassingen achteraf leiden. Kia houdt niet van vaag. Daarom een helder aanbod. Voor 5.995 euro rijdt u nu een nieuwe Kia Venga, compleet uitgerust en volledig rijklaar. En begin 2013 betaalt u gewoon de rest in één keer. Of in gelijke termijnen. Helder toch? Kia waar zeven jaar garantie de standaard is. Let op. Geld lenen kost geld. In de nieuwe Avro-serie Levy gaat programmamaker Gideon Levy... op zoek naar nieuws dat ons elke dag raakt. In het tweede en laatste deel van de Slag om ons voedsel... het rijke Westen heeft de kennis en techniek om honger in de wereld uit te bannen. Maar tegen welke prijs? Levy en de Slag om ons voedsel. Vanavond, kwart over negen, Avro Nederland 2. Broodje blekers.